Alhamdulillah en wa nastainuhu wa die wa na'udhu billahi min wil dat Allah zegt a'malina man zegt dat Allah zegt wa man zegt dat Allah zegt dat la ilaha dat Allah zegt la sharika zegt Allah zegt dat Allah zegt dat Allah Allah subhanahu wa ta'ala dan zou jij in eerste instantie moeten waken over de voorschriften van Allah. En daarom hebben een aantal van onze vrome voorgangers gezegd, als je een advies wil uitbrengen richting iemand, richting je zoon, richting een vriend van je, richting je vader, richting een broeder van je, een zuster van je, بباركي تلت سيخفان داتخين واتبروفيت فريدزايمتهم هفتغزغت تيخ ابن عباس رضي الله عنهم ها زايت تيخهم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا ستعنت فاستعين بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت Ala jan farouka bishee in. Lem jan farouka illa bishee in. Kad ketter behullahu lek. Walouishtemaru ala en jadur roka Lam in. Lem illa bishee in. Kad ketter behullahu alek. Rufiat il aklamu wa juffet il sohof. Gelet op deze prachtige woorden. Dit is wat jij you nodig know hebt om um standvastig te blijven. Dit is wat jij behoeft om de weg van Allah subhanahu wa ta'ala te blijven bewandelen. Hij zei tegen hem, wees waakzaam over Allah. En ik ga zo meteen uitleggen wat dit betekent. Dan zal hij over jou waken. Wees waakzaam over Allah. En je zult hem voor je treffen. En als je vraagt, vraag dan Allah. En als je zoekende bent naar hulp, zoek het bij Allah. En luister naar de volgende woorden. Hij zei vervolgens en weet dat wanneer de algehele gemeenschap, l'umma, bij elkaar komt om jou van iets te voorzien. Om jou te baten. Ze kunnen enkel en alleen iets voor je betekenen als Allah subhanahu wa ta'ala het voor je heeft voorbeschikt. Als Allah het heeft voorgeschreven en als ze bij elkaar komen om jouw schade te berokkenen, om jou te schaden. Zij kunnen dit enkel en alleen voor elkaar krijgen als Allah subhanahu wa ta'ala het voor jou heeft voorgeschreven, voorbeschikt. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de pennen zijn reeds opgeheven en de bladen zijn opgedroogd. En de bladen zijn opgedroogd. Met andere woorden, de voorbeschikking is reeds vastgelegd. Einde verhaal. Degene die waakt over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala... ...Allah zal over hem waken. Allah zal waken over zijn geloof. Zal waken over zijn wereldse leven. Zal waken over zijn bezittingen. Zal waken over zijn nageslacht. Zal waken over zijn hart... En dit beschermen tegen twijfels. En zal hem beschermen tegen ongeloof en hypocrisie. En zal over hem waken wanneer hij plaatsneemt op zijn sterfbed. Op het punt staat om zijn laatste adem uit te blazen. Dan zal Allah over hem waken. En dan zal Allah hem in de gelegenheid stellen om het verlossende woord te zeggen... La ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala zal hem de kracht geven om deze woorden uit te spreken. Waarom? Omdat hij heeft gewaakt over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik kan geen betere voorbeeld aanslaan dan de profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Want zij zijn degene die oprecht zijn geweest in hun boodschap oprecht zijn geweest in het uitnodigen naar Allah oprecht zijn geweest in het volgen van zijn instructies en daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala altijd over hen gewaakt en zie Ibrahim salam, deze grootse man die in zijn eentje het heeft opgenomen tegen shirk ongeloof in zijn eentje tegen veel godendom toen zijn volk besloot om een vuur aan te steken en om Ibrahim daarin te werpen. Toen zij dat wilde doen, heeft hij zich beperkt tot het zeggen van Hasbunallahu wa ni'mal Het enige wat hij zei, hij deinsde niet terug. Hij gaf niet op. Hij had een opdracht gekregen van zijn Heer, namelijk het uitnodigen naar La ilaha illallah. Hij werd beproefd. En wat voor beproeving? Hij stond oog in oog met het vuur. Maar wat heeft hij gezegd? Mijn Heer is mijn voldoende. Allah is mijn voldoende. En hij is de beste op wie ik kan vertrouwen. Toen zijn volk hem in het vuur wierp. Zei Allah subhanahu wa ta'ala die het vuur heeft geschapen, gemaakt. En die het vuur van haar kenmerken en eigenschappen heeft voorzien. Zei hij tegen het vuur. Kuni bardan wa salam en ala Ibrahim. Oftewel wees aangenaam en vredig. Voor Ibrahim. En zo werd Ibrahim in het vuur geworpen. Overkwam hem niks. En hij kwam er veilig uit. Hij vaakte over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Allah subhanahu wa ta'ala liet hem niet in de steek. Ook als we kijken naar Moesa salam. De grote profeet Moesa. Toen hij opdracht kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala. Om naar de grote tiran Firaun te gaan. Om naar Firaun te gaan. De moordenaar. De terrorist. Om naar hem te gaan en hem uit te nodigen. Naar Allah subhanahu wa ta'ala. En we moeten niet vergeten. Dat Moesa juist was weggevlucht voor Firaun. Moesa had iemand doodgeslagen. En is op de vlucht geslagen. Hij was bang voor Firaun. En als het aan hem ligt. Dan wil hij niet meer terugkeren naar Firaun. Maar zijn heer heeft hem belast met een taak. En zij tegen hem ga terug naar farao. En niet om je excuses aan te bieden, nee, om hem uit te dagen en tegen hem te zeggen: knielt voor de enige ware god, Allah subhanahu wa ta'ala. En jij bent een leugenaar, jij bent geen god. De enige god is de Heer van de hemelen en de aarde. Om hem te provoceren. Dat moest Musa alayhis salam doen. En Musa is en blijft een mens werd vervuld met angst. Werd bang. Maar wat zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen Moesha? Wat zei de Almachtige tegen Moesha? Omdat hij over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala heeft gewaakt, zei hij tegen hem, gaat heen. Allebei, jij en Haroon. En je hoeft je niet druk te maken. Je hoeft je geen zorgen te maken. Want ik ben met jullie en ik luister en ik kijk. Ik zal voor jullie zorgen. Wat was het resultaat? Fir'aun verdween in de zee. En Moose en Harun werden gered en verlost door Allah subhanahu wa ta'ala. En overkwam niks. Waarom? Omdat zij het waakten over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die zich houdt aan de voorschriften van Allah hoeft zich geen zorgen te maken. Allah is aan zijn kant. Hij zal waken over hem. Hij zal waken hij zal over zijn bezittingen. Hij, zei, hij zal waken over zijn nageslacht, zelfs zijn kinderen. En we kennen allemaal het verhaal van Youssef salam. Die werd weggehaald bij zijn vader. Die werd in een put gedropt, achtergelaten. Zijn vader moest het zonder hem stellen. Toen hij daarvan bericht kreeg, toen hij te horen kreeg dat Jozef weg was. Dat Yusuf opgegeten was door de wolf. Hij beperkte zich tot het zeggen van, Allahu gairun havidan. Het enige wat hij zei. Is dat Allah subhanahu wa ta'ala is de beste waker. En hij is de meest barmhartige onder de barmhartigen. Dit is wat Yaqub alayhi salam zei. Een man die bekend was met de betekenis van godsvrucht. Van geloof. Wat was het resultaat? Allah waakte over hem. En waakte over zijn kind Jozef. En bracht hem uiteindelijk terug naar zijn vader. Na een lange tijd. Het zonder hem te moeten stellen is hij teruggekomen. Maar nu is de vraag. Het waken van Allah subhanahu wa ta'ala over iemand. Daaraan heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een voorwaarde gesteld. Als je goed hebt geluisterd naar de overlevering. Wat zei de profeet? Ikfadillaha jahfadka. Dus er is sprake van een voorwaarde. Van een eis. Die hij daaraan heeft gekoppeld. Hij zei namelijk... Wees waakzaam over Allah. Dan zal hij over jou waken. Dus de bescherming van Allah komt niet iedereen toe. Alleen degene die zich aan de voorschriften van Allah houden. Alleen diegene komen daarvoor in aanmerking. Niemand anders. En als ik zeg waken over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dient natuurlijk iedereen zich af te vragen. Wat houdt dat in? De betekenis daarvan. Kort gezegd staat gelijk aan Gods vrucht, taqwa. Een persoon dient taqwa in zich te hebben, Gods vrucht. En wat is taqwa? Veel mensen vragen zich af, wat is taqwa? We horen vaak die term vallen. Het taqwa is niks anders, zoals de geleerden hebben gezegd, is niks anders dan het maken van een, of het opzetten van een beschutting, bescherming, een muur tussen jou en de zonde. En dan moet je het niet letterlijk opvatten dat je denkt ik moet echt een muur gaan bouwen. Dat is niet de betekenis. Zo'n muur, zo'n beschutting kan je alleen bouwen door het in acht nemen van de voorschriften van Allah. Uit de buurt blijven van de verboden zaken. En het geloven in de berichtgevingen van Allah. Dat is het. Het behoort tot de tekenen of de kenmerken van iemand die godsvruchtig is... Dat hij zich houdt aan de voorschriften van Allah. Als Allah zegt bid, dan bidt hij. Als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, geeft zakat uit, dan doet hij dat. Als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, blijft uit de buurt van alcohol, dan doet hij dat. Als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, handelt niet in drugs, dan doet hij dat. Dat zijn de kenmerken van iemand die godsvruchtig is. Die taqwa in zich heeft. En als ik zeg de voorschriften van Allah in acht nemen... dan dienen alle ledematen daarbij betrokken te zijn. Het is niet alleen maar een kwestie van, van, van claimen, van beweren... van zeggen, ik hou me aan de voorschriften van Allah. Het is doen. Het is laten zien. Zo dient bijvoorbeeld je tong... dient zich te houden aan de voorschriften van Allah. Subhanahu wa Dat jij je tong... ten dienste stelt van Allah. Subhanahu wa en dan kan iemand zich afvragen... Is het mogelijk dat de tong zoveel problemen kan opbrengen? Dat de tong een persoon in gevaar kan brengen op de dag des oriërs? Jazeker. De profeet zegt namelijk in de overlevering: Hij zegt. Gelet op deze woorden. De metgezellen vonden het ook bizar, vreemd. De tong kan deze gevolgen hebben? Kan deze katastrofale gevolgen hebben? Ja, zeer zeker, zei de profeet. Is er iets wat de persoon, zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, of de mensen doet neerploffen op hun gezichten in het vuur, behalve de vruchten van hun tongen? En ook zien wij dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala zijn rechtschapen dienaren prijst. wat zegt hij dan? Walladheena homani lagwi. mooridon. Oftewel, en dat zijn degenen die zich afwenden. van wat? Van ijdel gepraat. Ze houden zich niet bezig met onzinnige gesprekken. Hun tijd, de tijd die zij hebben. die besteden zij aan het reciteren van de Koran. Besteden zij aan het volgen van lessen. Besteden zij aan het vermanen van anderen. Besteden zij aan het verkondigen van het goede. En het verwerpen van het slechte. Maar om dan hun tijd te gaan besteden aan onzinnige gesprekken. Dat doen ze niet aan. Daar houden zij zich niet mee bezig. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Men damina lima bayna wa ma bayna rijjlaihi damintu lahul janna. Wie mij verzekert. Van zijn mond. En van zijn geslachtsdeel. Ik verzeker hem van het binnentreden van het paradijs. Is het zo eenvoudig? Nee, het is niet eenvoudig. Want probeer maar je tong in bedwang te houden. We hebben daar moeite mee. We kunnen het niet laten om over andere mensen te praten. We kunnen het niet laten om anderen slecht te bejegenen. We kunnen het niet laten om ons van tijd tot tijd... Schuldig te maken aan verbale agressie en geweld. En daarom zegt de profeet, als jij me kan garanderen dat jij je mond, je tong in bedwang kan houden, dan kan ik jou garanderen van het binnentreden van het paradijs. Een persoon die wil dat Allah over hem waakt, zal ook zijn ledematen in dienst moeten stellen van Allah Waken over Allah betekent ook dat jij waakt over je buik. Ja, over je buik. Het klinkt een beetje vreemd, maar het is zo. Wat bedoel ik daarmee? Dat jij ervoor zorgt dat jij niks, wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden naar binnen werkt. Al het eten wat jij nuttigt, moet op een toegestane wijze verkregen zijn. Je gaat niet haram eten, dat doe je niet. Zo waak je over je buik. En zo zorg je ervoor dat je in aanmerking komt voor het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Alles wat via een verboden manier is verkregen, dat laat je links liggen. Daar kom je niet aan. Alles wat verkregen is via rentenieren, daar wil je niks mee te maken. Hebben. Alles wat verkregen is via het verkopen van el haram zoals alcohol en varkensvlees, daar wil je niks mee te maken hebben. Alles wat verkregen is, via het afpakken van andermans bezittingen, wil je niks mee te maken hebben. Alles wat verkregen is, via bedriegen, wil je niks mee te maken hebben. Jij wil enkel en alleen het goede eten en je kinderen het goede laten nuttigen. Dat is wat jij wenst en wilt. En daarom zegt de profeet, sallallahu alayhi wa in een prachtige overlevering, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Hij zegt voorwaar. Allah is tayyim. Allah subhanahu wa ta'ala is goed. En daarna zegt hij: Hij aanvaardt en accepteert slechts het goede. Iemand die komt aanzetten met een sadaqa die van haram verkregen is, daar wil Allah niks mee te maken hebben. Wil je een sadaqa uitgeven? Wil je iets ondernemen? Doe het in halal. Alleen dan zal Allah subhanahu wa ta'ala het van jou accepteren. En daarna zegt hij: "Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al Oftewel voorwaar. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de gelovigen hetzelfde opgedragen als de boodschappers. Ja ayuha rusul, kuloo min tayyibati wa'amalu salihah. Inni bima 'alim." Oftewel o jullie boodschappers, dat was de opdracht richting de boodschappers. O jullie boodschappers Eet van het goede en verricht goede daden. Wat je naar binnen werkt, moet goed zijn. Wat je verricht, dus wat je produceert, moet ook goed zijn. Alleen dan kom je in aanmerking voor het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarna slaat hij een voorbeeld aan, een prachtig voorbeeld. Een voorbeeld die op velen van ons vandaag de dag slaat. Hij zegt namelijk: Thumma Rajulam. Als je uit Yutilo safar. Je moet doe jadao. Ya, rabbu, ya rabbu. Vervolgens noemde de profeet sallallahu alayhi wasallam, een man. Hij sprak over een man. Wat is er aan de hand met deze man? Hij is een reiziger. En weet één ding: dat het reizen op zich een reden is om iemands dua te accepteren, te aanvaarden. Dat is één. Daarna zegt hij: hij is onverzorgd. Dus heeft het zwaar te verduren gehad. Een lange reis achter de rug. Een reden te meer om zijn dua te accepteren. Daarna zegt hij, je moet doe je Oftewel, hij brengt zijn handen omhoog. Een reden om het dua te accepteren wanneer een persoon zijn handen omhoog doet om het dua te verrichten. Richting Allah subhanahu wa ta'ala. En daarna zegt hij, hij zegt, ya rabbu, ya rabbu, Oftewel, o mijn heer, o mijn heer. Het oproepen van Allah aan de hand van zijn schone namen is een reden om du'a geaccepteerd te krijgen. Als je goed hebt opgelet, deze man is met alle redenen gekomen die nodig zijn om een du'a verhoord te krijgen. Maar dan zegt hij: "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lidalik." Hij zegt: "Maar zijn eten is haram." Zijn drinken is haram. De kleding die hij draagt, is haram. Wat hij nuttigt is haram. <coughs> Dit zijn allemaal obstakels die zich in de weg van het Dua opwerpen. De Dua kan er niet langs. De Doa zal niet verhoord worden. Want eerst zal je deze obstakels moeten wegruimen. Alleen dan. En aangezien hij dat niet heeft gedaan, een haram eet, een haram draagt, al haram drinkt, zegt de profeet. Hoe kan Allah deze dua verhoren? Er zijn voorwaarden gesteld aan het verhoren van dua. Daaronder hoort, of daarbij hoort, dat een persoon zich niet schuldig maakt aan verboden zaken. Dus daarom zeg ik tegen ieder, stel deze ledematen... Ten dienste van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die niet waakt over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Moet niet vreemd opkijken. Wanneer hij in de steek wordt gelaten door Allah subhanahu wa ta'ala. En kijk maar naar Firaun. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Alles. Alles had deze man. Maar op het moment dat hij zich tiraniek is gaan opstellen. En Allah subhanahu wa ta'ala is gaan bevechten. Wat gebeurde er toen? Allah subhanahu wa ta'ala verduigde hem. Maakte hem kapot. Einde verhaal. Kijk maar naar Qarun. Het geld dat deze man heeft gekregen. Kan jij je niet voorstellen. Niemand kan zich het vermogen van Qarun inbeelden. Absoluut niet. Maar toen hij niet waakte over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat was het resultaat? Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem opgeruimd. Verduigd vernietigt en zijn vermogen ook. Hij haalde de grond van onder zijn voeten vandaan. Hij verdween in de bodem van de grond. En daarom zeg ik tegen ieder... ...zorg ervoor dat deze handen... ...deze voeten... ...deze ogen... ...deze oren... ...alles... ...je algehele lichaam... ...ten dienste wordt gesteld van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft jou geschapen... ...en hij heeft die ledematen geschapen... ...en hij heeft jou gemaakt... Dus jij dient je ledematen. ter beschikking te stellen. aan de Almachtige Subhanahu wa Ta'ala. En tot slot wil ik afsluiten. met dezelfde woorden. waar ik mee ben begonnen. Namelijk. oftewel. waakt. over de voorschriften van Allah. en hij zal over jou waken. waakt over de voorschriften van Allah. en jij zult hem voor je treffen. Als je vraagt. Vraagt Allah subhanahu wa ta'ala. En als je zoekende bent naar hulp. Zoek het bij Allah subhanahu wa ta'ala. En weet dat wanneer de algehele gemeenschap bij elkaar komt. Om jou te baten. Om iets voor jou te betekenen. Zij kunnen enkel en alleen iets voor je betekenen. Als Allah subhanahu wa ta'ala het voor jou heeft voorgeschreven. En weet dat wanneer ze bij elkaar komen om jou te schaden. Zij kunnen jouw enkelen alleen schaden als Allah, subhanahu wa Ta'ala, het voor jou heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de bladen zijn reeds opgedroogd. Was